Dit is Johnson Hoka van de ANBB In de Randstad staat op de A16 Richting Rotterdam Tussen Kloppert het Zonzeel en de Moordijkbrug Vijf kilometer door een ongeluk Bij de Moordijkbrug zijn twee rijstoken dicht Tot zover de verkeersinformatie In cirkel Zandvoort Ben jij de artiest Toets je snelheid, slimheid En behendigheid op de nieuwste spelletjes En kermisattracties in Familyland Leef je lekker uit En zie je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 zusje, ome Piet, tante Griet en het hele familie dus je gaat naar Zandvoort bij de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oude oh, het is zo'n zaligheid wanneer je van de duinen glijdt in Zandvoort bij de zee. De snops uit Amsterdam in het heldere wit van pak.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 Ja. ja.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 Met. Als het kindje groter wordt Roosie in de knop Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen ah. Handen thuis helaas op. Heb u dat nou ook meneer, wel ja, meneer Precies dingstor laat ze je alleen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 In de zon. Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon. Samen in de zon. Een wortje aan zijn haak. Toen ging zijn dob eronder, hij sloeg en het was raak. Hij trok met al zijn krachten, wat haalde hij eruit? Een zeemier van boven, verwonderd riep hij luid: Oh, wat ben je mooi! Oh, wat ben je mooi! Dat heb ik in jaren niet gezien.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 En oh, dan oh, oh. ben je veranderd. <laughs> ik weer. die ken je de terug. <laughs> De Hij sprak vol zelfvertrouwen, hou je maar vast aan mij. Er was een kikkerslootje, daar viel die jongen in. Hij kwam erop naar boven en zei: die Lieveling, hoe wo, ben je, nou. ben je mooi? Did Imca Marina met Viva Espanje. Daarvoor muziek van de spelbrekers met... trio met op een mooie Pinksterdag en dat is natuurlijk het komend weekend is het weer Pinkster en dan zal het weer heel erg druk worden in Zandvoort. En voor de plaats van de cocktail trio natuurlijk als opening. In het blokje van vier, Lou Bandy met We Gaan Naar Zandvoort. VFM Zandvoort hebben nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan Sylvia en Pons en Jenny Ann maar nu is Johnny Lyon met ze dronk Ranja, met een rietje. Zij dronk Ranja met een rietje mijn een op een Amsterdamsterraas zij was Hollands als een gras, als een molen aan het klas Wist niet wat ik moest zeggen, uit moest leggen. Iets wat ik niet door wel weet. Dat ze mij meteen deed, meteen niet deed. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn, in Helsinki, in Londen en.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 is een liedje met een dat ik hoor sinds ik haar zag, sinds ik haar zag. Ik zag meisjes in Parijs en in Turijn.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 Want een meisje als Sofietje is een lente is een vrouw. Zij dronk randje met een ritje, mijn Sofietje Op een Amsterdamse terras Toen wist ik dat mijn Sofiet de liefste was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 Waterkant. Hij drukte zacht haar bleke hand. Want er loeide de sirene geheel door droefheid overmand. Zij dacht hoe het wijde water het allermooiste in haar bracht. Bewonderen keek ze op het hem en sprak vol droevenis met tranen in haar stem. Ach, waarom ga ZANG EN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 Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de nom er maar eens naar. Rode muts en blonde lok Helgeel truitje, blauwe rok Maar ze trippelt zwijgend de maan. Daarom zingen alle jongens haar verlangen taal. Kleine coquette, de katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekemjes over je schouder Je maan ziet de toon die dus komt Kleine koeket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 Zingen al de jongens haar verlangend aan Kleine kokette katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekemjes over je schouder Je ma ziet de toch niet de skot. Kleine kokette katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag nog heel even Een glimp van je witte dus zien Een keertje om Stiekem kus over je schouder Je ma ziet het toon die de dus komt Kleine kokette katinka Ben je verliefd misschien We willen zo graag nog weer leven Een glimp van je wip dus je ziet La la la la la En zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied: Knolraad en lof, schorsen heeren, en prei op bladzijde 35 van onze bundel. Rampen, bedreigen het menselijk leven, Knora en los, en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knora en los, en vrij. Gif in de bodem, lawaai gebeuren, Knolraad en los, en vrij. Muien en lagere temperaturen, Knora en los, en vrij. Libanon, El Salvador, Suriname, Knora en los, en vrij. Veedblad. In de reclame, knolra al of zwarseneer en Die Degeneratie de en makelaardij, knolra al of zwarseneer en breng Heel onze wereld wordt een woestenij, knolra al of zwarseneer en Kalen de omzetten, stijgen de lasten, Knorra en lof, schorsen hier en het brei. Vliegen, bedriegen, oneerbaar betasten, Knorra en lof, schorsen hier en het brei. Vuil en verval en terreur in de straten, Knorra en Los, schorsen hier en het brei. Popidioten en voetbalfanaten, Knorra en lof, schorsen hier en het brei. ziekten en vieze gezwellen, Knorra en lof, schorsen hier en het u hoef ik zeker wel niets te vertellen. Knolra, alhofs, forseneer, en vrij. Duistere driften en afgooderij. Knolra, alhofs, forseneer, en vrij. Wie zal ons redden? Wie maakt ons weer vrij? Knolra, alhofs, forseneer, en vrij. De Heer! Overal zien wij ze groeien, de horden. Knolra, Knalofs, wasen hier en pijn. Mensen die steeds minder menselijk worden, knorratelof, schwarzen hier en pijn. Mensen die jengelen, mensen die bulken, knorratelof, schwarsen hier en pijn. Mensen die lasteren, schimpen en pulken, klorten los, wasen hier en mij. Mensen gespeeld van gevoel en gebieten, kloraten los, warsen hier en mij. En wat die mensen niet allemaal eten Knolraap en mos, horsen, leren en vrij Nooit meer, nooit meer keert het getij. Knolraap en mos, horsen, leren en vrij En zet u dit er dan ook nog maar bij Voor het was muziek van Dr. Anders P. Met knolraap en lof voor En prij natuurlijk. Ook muziek van de Spelbrekers met Katinka. De Silvera's kwam met de Delijan En natuurlijk Cornelis Vreeswijk met de Nozem en de Non. Vier Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week op de dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Naar de jaren 30, 40, 50, 60. En de jaren zeventig. En als u dit programma nou gedetelijk gemist heeft over u het nogmaals beluisteren. Dat kan natuurlijk ieder zaterdag. Tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Zometeen muziek van Lou Bandi. Alweer een plaat van Lou Bandy. Ook Johnny Jordaan. Johnny Jordaan moet ik zeggen. Maar is hier Eddie Christiani met... Hoe heet je? Hoe je heette? Dat ben ik vergeten. Hoe je heette... Dat ben ik vergeten.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 Dan heb ik mijn hart verloren Als oude toffe jongen Zo recht het dit er dan. Daar ben ik in een keldertje geboren En ga er helemaal even Beslist er meer vandaan You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 leefde in de breedte van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 Hou oh, met dat bijten nog, oh, anders heb je een strok. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve Bob. Louise zit niet op je nagel te bijten. Wacht, op wie ze, Louise. <middel> Louise kreeg verkeering met een leuke jonge man. Daar nagelt je zijn de nagelgrommels, je merkt hem niet meer van.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 Lieve pap Louise Zit niet op je nagels te bijten Wacht, wat vies Louise Ja, dat was muziek van Lou Bandy Voor de tweede keer dit uur met Louise Zit niet op je nagels te bijten Ook hoor u Sonny Jordaan met Bij ons in de Jordaan En ook Eddie Christiani met Hoe je heette, dat ben ik vergeten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 En tegen op de floren stond die hele zotte troep Van bassen en tenoren luidt de zingen op de stoep Een agent van voorbij En weet je, weet je, weet je wat die zei? Oogentje was in je vroeg? Is de nacht niet lang?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 we zongen voor de laatste maal een carnavalsprefijn En kwamen de melkboer tegen op het lege, stille plein En die zei, en die zei en je Weet je, weet je, weet wat die zei En volgendje het zingen voor je is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat de velen vieren, zo'n morgen steken vieren. Omdat het dag pas en de wordt kort. Een vogel zingen vroeg. Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Vandaar het tegen vieren, het zo snel is tegen vieren, vandaar het dag was en gezellig, hooray! Laatst trokken we uit de loterij een aardig prijsje, Zij toch tot mijn vrienden, maak met mij een aardig reisje. Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen, vooruit een reisje langs de Rijn In een wip Zakkerloot Zat het klepje op de boot Ja, zo reisje je langs de Rijn Rijn, Rijn Rond in de maanen, schijn, schijn, schijn, met een lekker potje. Vier, vier, vier, aardes, vier, zwier, zwier, op de vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit, allemaal in de kajuit, juit, juit. zo dat deftig is zo so fijn, fijn, fijn, zo reis je langs de rij. Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jong veulen Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk stond kromme teun Bootsland was piste zeun Ligt je zaar, wel gevaar op, ik word zo Vier, vier, vier, alles hier, vier, vier, andere, vier, vier, vier, voor mij. Een nieuwe wetse, schrijf, schrijf, schijf. Allemaal in de juf, juif, juif. Die is zo dik, is zo fijn, fijn, fijn, zonder meisje langs de reis. Riep. Het schep vergaat, we zijn voor de haaien Zij vloog naar de commandobrug en riep Kapteintje, beneden in de eerste klas Ligt nog mijn beugeltas O kapitein, maak geen gein Geef mijn gouden slokje vrouw de wijn yeah, yeah, Ja, zo reis je las de ring, ring, rijn Zag, kom zitten maar de schijn, schijn, schijn heen. Met een vier vier vier alles vier zwier, vier Op rivier, vier vier vier vier vier je vier En vier vier vier vier schuit, schuit, vier vier vier vier vier vier vier vier vier vier vier vier vier vier fijn, fijn, fijn vier vier vier vier vier vier vier vier het vier vier vier vier vier vier vier vier vier